De Amerikaanse militairen die betrokken waren bij een aanval op een ziekenhuis in Afghanistan worden niet vervolgd. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt. De aanval op het ziekenhuis in Kunduz vorig jaar, waarbij 42 mensen omkwamen, was een menselijke vergissing. Overlevenden en nabestaanden hebben geen begrip voor het besluit om de betrokken militairen alleen te schorsen. Ook artsen zonder grenzen vindt die straf veel te mild en vindt het onderzoek naar de aanval niet voldoende. In het centrum van Oostburg in Zeeland is een vliegtuigbom gevonden. In een straal van 200 meter van de bom mogen voorlopig geen mensen komen, meldt Omroep Zeeland. Het gaat om een Engelse vliegtuigbom van 500 pond die is gevonden tijdens graafwerkzaamheden. De bom wordt vanavond nog onschadelijk gemaakt. Omwonenden moeten tot die tijd binnen blijven. Sommigen zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een school. Het kabinet wil de koninklijke Nederlandse munt verkopen. Volgens staatssecretaris Wiebes zijn er geschikte kopers voor het Utrechtse bedrijf dat al ruim 200 jaar munten slaat. De munt heeft al langer financiële problemen, onder meer doordat het gebruik van contant geld steeds verder terugloopt. In het gebouw worden vooral 5 cent munten en buitenlandse munten geslagen. De Tweede Kamer moet nog wel akkoord gaan met de verkoop.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 DJ Dion Sidney in de mix Mocht je hem gemist hebben Tijdens Koningsdag in Amsterdam in Club Smoky Dan staat hij hier gewoon Op jouw 106.9 104.5 En natuurlijk via ons digitele, digitale televisiekanaal Live in de mix DJ Make some noise We'll I'm so into you No, no, no. And Terwijl de laatste beat. Nog door de speakers schallen hier, wij Another zien het op jouw zien en Ga ik alweer afscheid van jullie nemen van twee dagen uurtjes. Another Mijn naam was DJ JK. En samen met DJ Dion Sydney was het one and only see it. We gaan er nou even twee weken tussenuit. Gewoon, niet omdat het moet, maar omdat het kan. En zoals je weet, komen we dubbels hard terug. Dus hou hem sharp hier. Onze grote vriend van de show, Jonas. Gaat denk ik de komende twee weken een waar feestje bouwen op onze tijd. Dus hou hem hard. Of zet hem uit. Ja, ja je, kunt al, je kunt alle kanten op. Gewoon met ons hè. Zelf vooruit. Dit was Seat. Ik bedank jullie voor het luisteren. En blijf ook gewoon lekker luisteren naar de overige programma's. Ciao. Doei.